I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight plays upon her head Een van de allermooiste aller van de Beach Boys. Jawel, Good Vibrations. Die ga je horen ook komende uur hier bij ZVL. Lekkere muziek tot 12 uur. En natuurlijk ook een paar leuke onderwerpen om je een beetje bij te praten. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Dus blijf lekker luisteren, want dan komt het allemaal naar je toe. Fijn dat je erbij bent op deze ja, lekkere zondag. Toch wel. Exciting and new, come aboard. We're expecting you, and love. Life's sweetest reward. Let it flow, it floats back. ami le bon compagnon celui qui comprend tout you know i love you mais souvent j'ai serré les poings aujourd'hui je l'avoue you know i love Waar Van de leukste nummers van Shake hier in de show bij ZVL, op Dus zondagmorgen. You know I love you. En voor Jack Jones en The Love Boat. Een guilty pleasure voor mij, want ik uh, kijk gewoon lekker om 7 uur 's avonds naar The Love Boat op uh, ons, zet De ja, Ik ben wel een beetje wild enthousiast over die oude meligheid uit de jaren 70. Dat weer wel. En de jaren 80 ook trouwens, hè, want de serie heeft geloof ik, tien jaar meegegaan. Of zo, tien seizoenen meegegaan. Ja, en even tien jaar toch, hè? Ja, inderdaad, tien jaar. Um, zo meteen in de show... een uh, mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon... en vroeg er nu... waar heeft u geen geduld voor? Ik vind het een buitengewoon interessante vraag... want... Uh, ik ga alleen al bij mezelf te raden en dan kom ik tot hele bijzondere bevindingen. Misschien jij zelf ook wel. En misschien zit jouw antwoord daar ook wel tussen. Luister straks hier bij ZVL.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 Jan Smit, Laura natuurlijk, uit 2005, zo lang geleden alweer. En Soul Sister, she's gone, natuurlijk. Tijd voor een reportage. Een reportage van onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Hij schrijft hier, heeft u dat nou ook? U belt de huisarts, maar staat 30 minuten in de wacht. Een fietser raast u voorbij. Op het voetpad. Er dringt iemand voort terwijl u netjes staat te wachten in de winkel. Jeroen van Gent vroeg zich af waar u nou geen geduld meer voor kan opbrengen. Ja, een goede vraag. En de, de antwoorden van het publiek op straat, die hoor je hier. Waar ik geen geduld voor heb. Ja, dat is de vraag. <laughs> Voetballen. Oh, voor het voetbal. Oh. Ja. Ja. ja, ik vind dat, daar uh, moet ik echt even over nadenken, Ging. Ja, hele precieze dingen. Priegelwerk. Priegelwerk? Zeg maar. Ja. ja. Uh, horloge, maar, horloge openmaken en schroefjes. Ja, nee, dat soort ja. dingen. Daar ben uh, ik helemaal nerveus van. Ja. Dat is wel uw uh, verharing, zeg maar. Daar. Ja. Nou, ze heeft nog nooit een horloge opengemaakt. dat niet. Dat had nog dat, nooit maar gedaan. Ze, maar ze begint er al niet aan. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Dat, dat we, is meer mijn, uh, ja. mijn domein, het gepriegel. Ah. Kijk, ja. Niet waar... de horloges hoor, maar het gepriegel. Maar waar heeft u dan geen geduld voor? Nou, voetballen. Oh, daar heeft u geen geduld voor? Nee, ik dacht dat u een vrouw. Of de, de, de... Nee, daar heb ik geen geduld ah. voor. Ik kan daar niet naar kijken. <laughs> is dat dan. Uh, is het spelletje wel leuk, maar is het te spanning of zo? Het spelletje is wel leuk, maar wat ze ervoor maken en wat ze ervoor oh. betaald krijgen, dat is schandalig. Oh, het, is oh, een dat... het is een frustratie, zeg maar. Nou, vrouw. het is geen frustratie, maar uh, ik vind het gewoon schandalig. Ik vind het schandalig dat er zoveel gemeenschap geld gaat naar een spelletje waar een aantal mensen heel veel geld aan verdienen, maar niks bijdragen aan de maatschappij verder. Het zou misschien uh, beter besteed kunnen worden? Het zou beter verdeeld moeten worden. Verdeeld. Dus, dus ook de, de, de, de dure voetbalclubs waar veel beveiliging voor nodig is, dat niet een beroep gedaan wordt op de politie, dat gewoon gezegd wordt wij regelen de beveiliging. Oh, mooi, ja. Waar ik heb geen geduld voor. Nou, ik vind als, als mensen gewoon in het midden blijven rijden, vind ik verschrikkelijk. Ja. in het midden? Op de snelweg. Dat vind ik zo vervelend oh, en dan snel... moet ik er langs. Ja, ik begon te denken aan de fietspan, maar zelfs nee, op de snelweg. in de auto, dat vind ik gewoon, vind ik gewoon irritant ja. en gevaarlijk. Nou, dat is inderdaad meer dan irritant. Dat is gevaarlijk, ja. Ja. Met hoge snelheid misschien zelfs wel. Nee, te langzaam in het midden blijven rijden. Ah. Nou ja, dan kan ik ze niet snel genoeg inhalen of zo. Dat vind ik lastig. Ja, ah. ja, ja. zie je? Dat soort antwoorden. Het ja, en dan gaat papa toeteren. toeteren ze te langzaam toe. rijden op de snelweg. Daar ja. krijg je helemaal gedoe van. Ja. Waar heeft u nou geen geduld voor? Geen geduld? Puzzelen. Puzzelen? Ja. Puzzelen. Ja, ja, ja ik, ben er wel, ik kan me wel iets meer voorstellen. Ja. Heeft, u, heeft u het geprobeerd? Regelmatig, maar ik... Uh... Nee, na vijf stukjes ben ik er toch wel weer afgezet. Nee, maar wij waren langer. Ja, ooit een puzzel afgemaakt? Nee. No. Nooit een puzzel afgemaakt. Ai, ja. Dus nou. dat gaat. Uh, nou, dat nee, dan kan niks. ik echt zeggen van. puzzelen, dat is. Uh, ja, dat... niet voor mij. Dat is niet voor u? Nee. En als ik dan denk, ik noem maar wat een kruiswoordpuzzel. Als dus ik even doorvraag. Is dat uh, wel? Want is met woorden en letters en zo. Kruiswoordpuzzel, dat gaat nog. Zweedse puzzels ook nog. En daar houdt het niet op. Juist. Ja, dat is heel duidelijk. Want we wel categorie 1 zijn, hoor. Categorie 1. Oh, dat zijn de hele zware categorie. Ik ja, denk de, de beste. <laughs> Lieve niet. Ja, begrijp ik. Ja, ja, ja. <laughs> Waar heeft u nou geen geduld voor? Man met onvraag. <laughs> dan kan die steun van die man niet zo goed na. Waar heeft u nou geen geduld voor? Dat is het eigenlijk. Zo is. Nou, voor heel veel dingen niet. Heel veel dingen niet? Nee. Ik, en, en u ik... lacht erbij. Dat, zei, ja. <laughs> dat is een hele reeks aan dingen. Oh. Ja, net al iemand met die vetbike hier over... De... Oh. Dan heb ik geen geduld. Uh, ja. Dan zou ik hem eigenlijk zo aan zijn uh, haar. Die <laughs> ja, we... borden staan er. Ja. En dan toch nog weer. Ja. Er is echt een actie aan de gang om te proberen fietsers te weren van het voetpad hier zo. Ja. Uh, maar ze rijden toch nog door, kennelijk. Ja. Hai. En dan wordt mijn geduld op de proef gesteld om ze niet te, te grijpen. Maar je gaat zo hard, <lacht> ik kan het toch niet bijhouden. U wilt, wilt echt direct ingrijpen? Dan, Eigenlijk ja, wel, ja. ja, ja, ja, dat, ja. Dat ja. Maar, maar meer nog, want u, u schoot meerdere dingen te binnen, geloof Ja, nou, maar allemaal te, dat soort dingen. Ja. Me mensen die, die zich niet aan de regels houden hier oh, de Aan de, de regels, remt. bijvoorbeeld? Ja, hard rijden. Nee. Ja. Daar heb ik geen geduld voor. Agressieve ja. <lacht> um, mensen in het verkeer. Ah. Ja, daar heb ik geen geduld voor. Oh jij, en wat gebeurt er dan? Uh, dan word ik zelf agressief. Uh, o, o, o. Tenminste, dat ik te beperken, maar dat is vrij moeilijk. Ja. Uh, lukt het een beetje? Ja, het lukt wel. Het wel. Okay. Ja, ja. Geen geduld voor, uh, nou ja, kunt u voorbeelden noemen? Mensen die agressief zijn, dat is, uh, vind ik vrij gevaarlijk. Ja. Gaat u misschien... zeker nu mijn dochter rijdt, vind ik het uh, vrij vervelend. Ah, ja. juist. Ja. Ja. ja, in Nederland is dat een beetje een ziekte, geloof ik, hè, dat het nogal... Uh, ja, iedereen haast. Vindt, iedereen verhaast. Haast. haast. Ja. Komt het daar voornamelijk door? Denk ik denk het wel, ja. En, en, en, en vooral, uh, ja, uh, iedereen zit in zijn eigen wereld. Oh, ja. ja. Dus ja. ze letten niet echt op, het is niet echt sociaal, zeg maar. Niet uh, op, nee, op letten Nee, op elkaar. Niet, niet echt sociaal meer. Ja, het wordt steeds ja. erger. En binnen en vooral, de bouwde, bouwde, Ja, bouwde vooral komt. hier zo, in het oude dorp, uh, wordt hard gereden, dus het is... Uh, dat is vervelend. Ja. ja. Nou ja, Casper is dan verstandelijk beperkt en hij heeft lees, leesles en mijn man gaat altijd lezen met hem oefenen. Maar ik heb daar eigenlijk niet zoveel geduld voor eerlijk ah, gezegd. Kijk. Maar hij wel. Oké, okay, dat is een heel verschil. Want dat gaat misschien langzaam, stapje voor stapje, ja. denk ik zo. Woordje voor woordje. Yeah. Ja, precies. Het gaat nu heel goed. Het ja, gaat goed, dat ja. mag ja. net gaan ja. <laughs> Oké, okay, klinkt klinkt goed. Goed. Ik, dus niet... ik heb sowieso weinig geduld. Helemaal niet. Bijna geduld. Huzzelen oh. of zo, dat hoef je me ook niet te laten doen. Dat nee. niet? Nee, spelletjes en zo, <laughs> nee, nee ook absoluut niet. Spelletjes in? Ja, daar nee. heb ik echt geen geduld voor. En wat gebeurt er dan als, het twijf, als, als, u, als u mee wordt gezogen in nee, zo'n spel? Dat, dat doe ik gewoon niet. En doe ik niet mee? Nee, dat doe ik gewoon niet mee. Okay. Nee. Nou, weet jij dat waar ik geen geduld voor heb? Huishouden. Het huishouden, oh. daar heb ik geen geduld voor. Hi. Ja. Hi. En waar zit hem dat dan in? Uh, ja, nou, uh, we het, uh, geen tijd, we, uh, moet je er tijd voor maken, daar maak ik geen tijd voor blijkbaar. Geen tijd voor. Ja. De, de, de, maar ge, ge, misschien ook geen gevoel of zo? Of geen of zin, in. Zal, geen dat zin in. zal dat het zijn? Ja. ja. <laughs> ja dat zal okay. het zijn. Omroep ZVL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 Buurman armoe leidt, in stilte zitten te treuren. Probeer hem dan met wat menselijkheid, een beetje op te beuren. Oh, we benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar. Ja! Yeah! We benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet ge wel bedenken.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 Wanneer herhalen ze deze serie nog eens een keer, zou je kunnen zeggen, op een van die zenders. Het schaap met de vijf poten, want daar komt dit lied uit, hè. We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, niet waar. Ja. Nou, dat is een beetje zo natuurlijk, laten we eerlijk zijn. En verder, Chris Ria en Looking for the Summer. Nou, dat is vandaag natuurlijk, wordt het graad 24. 21. Uh, de zonkracht is behoorlijk. Uh, je kunt verbranden in 15 minuten, staat hier. Dus uh, het blijft een aardige dag, maar je weet het, de uh, Nederlandse zomers... We kunnen zomaar opeens uh, ja, omslaan. Beetje regen, beetje wind. Beetje takken over de straat enzovoort. Dus ja, dat is het wel. Dat allemaal. Dus je hoort het hier bij ZVL. Hè? Fijn dat je erbij bent. Tot 12 uur mag ik je oren verwennen nog steeds. Dus, en ik heb straks ook nog een prachtig onderwerp. Wat dat is, dat hoor je over een paar minuten. Maar eerst even de regenverwachting. Ja. Wanneer stopt het een keer? Ja, het is vandaag niet begonnen, dus ja, het is even niet anders. Creedence Clearwater Revival. Goedemorgen. Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. En zo hoorde je prachtige muziek uit de jaren 50 en zo, de jaren 60. Ja, nog eens een keer terug hier bij ZVL. In een uitvoering uit de jaren 80, eind jaren 80 tegen de jaren 90. Je hoorde Jive Bunny en zijn uh, master Mixers. En Swing the Mood. En de voor Credence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. In een paar minuten gaan we praten met uh, Jannie Bakker. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie. En wat heeft zij te vertellen? Iets heel belangwekkends namelijk. Werken na je 67ste is een heel goed medicijn tegen kwalen. Welke kwalen dan wel en hoe dan wel? Je hoort het zo meteen na tol en tol. Na dit prachtige Sedalia. Dank geleden dat we die gedraaid hebben hier bij ZVL. Deze er dus van tol en tol. Tijd voor ons tweede onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Werken naar je 67ste is heel goed medicijn tegen vele kwalen. Nou, heeft een dokter dat gezegd? Nee, de voorzitter van de raad van bestuur van Movisie. Jannie Bakker, welkom in de uitzending mevrouw Bakker. Dank u wel. Ja, dat wisten we toch al dat na de 67 uh, nog blijven doorwerken heel goed is voor je brains, voor je hersenen, voor uh, in beweging blijven, noem maar op. Of hebt u het nog weer verder onderzocht? Ja, het is eigenlijk al uh, heel lang bekend. Hè. We hebben, we, er is al heel lang ook uh, onderzoek naar gedaan van wat maakt nou dat mensen gelukkig oud worden... Mm -hmm. En dat is, uh, daar, daar hoort natuurlijk ook zelfregie bij, daar hoort een goede woonomgeving bij, sociaal contact kunnen hebben. En maar ook uh, werk hebben of een, uh, op zijn minst een, uh, een, een zinvolle dagbesteding of uh, daginvulling. Mm -hmm. en, uh, uh, en als dat allemaal er niet is, uh, ja, dan zie je dat mensen een toenemend beroep gaan doen op de zorg. Moeten we dan de AOW gaan verhogen weer? Zoals mensen langer moeten doorwerken. Ja, de vraag is ook het, het woord moeten, hè, dat is uh, sowieso denk ik uh, uh, niet wat de bedoeling is, ook niet van wat uit onderzoek blijkt. Mm -hmm. Wel dat heel veel mensen die ouder worden, ook heel graag nog van betekenis willen zijn. Maar we hebben toch heel veel vrijwilligers, ook van boven de 67 die gewoon nog dagelijks werken. Er wordt wel eens gezegd, als de vrijwilligers in Nederland wegvallen, houdt een maatschappij op te bestaan dat klopt en yeah. dat uh, gelukkig hè en dat is ook uh, dat is ook echt zo dat, uh, dat heel veel mensen ook als ze gepensioneerd zijn op een andere manier een zinvolle daginvulling uh, vinden en ook op die manier van betekenis zijn. En dan zie je dus ook dat mensen die dat doen en die uh, ja, ook, uh, over het algemeen ook gelukkiger en gezonder uh, zijn, ja. dan uh, mensen die die mogelijkheid niet hebben. De potentie is er in ieder geval aanwezig dat mensen willen blijven, aanwezig willen zijn en actief willen zijn. Juist, ja. ja. We hebben bij Movisi ook wel onderzoek gedaan hè, van nou, hoe komt het nou hè, dat mensen toch niet in de gelegenheid zijn om te doen wat ze graag zouden willen doen, hè? namelijk mm -hmm. van betekenis zijn. En dat heeft voor een deel te maken met wat ik net zei, hè, de beeldvorming van ouderen, de cultuur, hè, dat we eigenlijk we vinden of we denken met z'n allen dat de ouderen dat niet meer willen of niet meer kunnen. Uh, het heeft ook al te maken met, uh, met hoe in Nederland ook zeg maar, bestaanszekerheid uh, geregeld is. Hè? Wat gebeurt er dan als je langer door blijft werken? En wat betekent dat dan? Ook voor je financiële positie. Yeah. Dus, uh, dus de, de, de hele arbeidsmarkt is er niet op ingericht. Uh, het heeft ook te maken met... Uh, wat uh, er geïnvesteerd wordt in buurten en rijken, aan, uh, waardoor uh, er ook sociale activiteiten kunnen plaatsvinden, waardoor mensen ook uitgenodigd worden om dat te doen. Mm -hmm. Dus, dus uh, op al die. Uh, uh, Perspectieven, Daar zijn eigenlijk ook wel investeringen op nodig om dat te verbeteren. Dan kom ik toch weer ook bij de politiek terecht, de regels veranderen, dat mensen makkelijker aan het werk kunnen blijven of daar ook financieel beter van worden of op een andere manier beter worden. Uh, hebt u de politiek daarover benaderd? Nou, ik ben zelf ook een beetje onderdeel van de politiek. Als, ja, uh, dat heb uh, ik ook zien maar, staan. Ja, dat weet ik, ja. Maar het is, uh, kijk, het is uh, natuurlijk, hè. We, we, zullen, we, we gaan de komende jaren, en uh, dan heb je het echt over uh, uh, de komende 10, 15 jaar, uh, dan zullen we zien dat het aantal uh, ouderen in onze samenleving enorm zal gaan toenemen. Ja. Dus, uh, dus we zullen echt met elkaar moeten nadenken van hoe gaat de samenleving eruit zien, uh, uh, als, als het nou, meer dan 30% van de mensen ouder zijn dan 65. En dan, dan zijn daar uh, uh, politieke ingrepen voor nodig. En natuurlijk praten we daar in de politiek ook over. Maar wat er ja. ook nodig is... en daarom heeft Movisie ook dat boek gemaakt... van ouderen als oplossing... is dat we aan ouderen zelf vragen. Van als, je dit, als dit staat gebeuren... wat zouden we dan met elkaar kunnen doen... en wat zouden ook ouderen kunnen doen... Om op een andere manier uh, de problemen die dat met zich mee zou kunnen brengen. Uh, uh, daarmee om te gaan. En ja, en ouderen zien wij in heel veel situaties eigenlijk ook als oplossing van uh, een aantal dingen die wij nu nog als probleem zien. Yeah. Dus dat, hè, dus, dan, uh, dus het is niet zo dat. natuurlijk, de overheid moet ook dingen doen, hè, wat ik net zei. Ze moet, in, er moet geïnvesteerd worden in ...dat participatie van ouderen gemakkelijker wordt... ...dat er in buurten en wijken uh, meer uh, aandacht komt voor wat is er nodig... ...voor sociale cohesie waar ouderen ook een rol in gaan spelen. Wat moeten we doen aan beeldvorming en cultuur? Dus, politiek heeft absoluut iets te doen. Yeah. Maar wij kunnen zelf ook en ouderen kunnen zelf ook uh, een heleboel dingen doen... Dus er is echt een samenhangende aanpak nodig. Ja, en vandaar ook dat boek Ouderen als oplossing. Uh, ja. Dat zou een begin kunnen zijn voor mensen die daar wat meer over willen weten, toch? Ja, zeker. Ja, ja. ja. Het is, uh, erg okay. uh, leuk om te lezen. Ja. Ik uh, Kun, kan het u van harte aanbevelen. Kunnen mensen dat gewoon bestellen ergens bij u, bij ja. Movigie bijvoorbeeld, is, of in de boekhandel? Ja, het is het jaarboek van sociale vraagstukken, van voor sociale vraagstukken. Ja, als je even op de Movisie website kijkt, dan is het daar wel te vinden. Oké, okay. Movisie.nl, dan kom je verder ja. en dan kan je kijken hoe het allemaal gaat. Ik dank ja. u wel voor dit gesprek en in het inkijkje in de ouderen. Janni Bakker, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Movisie. Heel goedkope Duitse disco, zou je kunnen zeggen van Modern Talking aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Wat is het snel gegaan en ja, ik ben een beetje verkouden, dus uh, ik heb wat minder gepraat vandaag, misschien maar beter ook. Leuker voor de muziek. Joren nog even, uh, you can win if you want. En daarvoor Tony Orlando met Dawn samen in dat gekke dansje. Tie a yellow ribbon around the old oak tree. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Zometeen veel plezier bij mijn collega's hier bij ZVL. En ik ben er weer volgende week zondag hè, tegen een uur of elf. Weer met lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Om je een beetje bij te praten over wat lichtere onderwerpen op de zondagmorgen. Nogmaals, een mooie dag. En wat mij betreft tot volgende week zondag. Dag.